U alleen. U loven wij. Ja, wij loven U, o Heer, want Uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Die naam willen wij beleiden door in te stemmen met de geloofsbeleidenis van Nicea. Na de geloofsbeleidenis, Psalm 75, vers 1. En met de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden wij, ik geloof, in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.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 heilige, algemene apostolische kerk, ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen.